6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal. Wat vinden ze in de Verenigde Staten van die kwade Duitsers? En live voetbal hebben we AZ Speelt in Kazachstan. Nu eerst het NWS-journaal, Gert Kluk. Het vertrouwen tussen de VS en zijn bondgenoten heeft een deuk opgelopen en moet worden hersteld. Dat heeft de Duitse bondstands Lee Merkel gezegd voor de EU-top in Brussel. Merkel werd gevraagd om een reactie op het nieuws... dat haar mobiele telefoon enkele jaren geleden... mogelijk is afgeluisterd door Amerikaanse inlichtingendiensten. Gisteren vroeg ze president Obama al telefonisch opheldering daarover. Spioneren onder vrienden, dat kan niet, zei ze in Brussel. Het gaat niet alleen om mij, maar om alle burgers. Duitsland heeft Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. De politie heeft vier hackers gearresteerd... die Nederlandse bankrekeningen geplunderd hebben. Op die manier hebben ze bijna een miljoen euro buitgemaakt... De vier Nederlandse hackers stuurden een e-mail met een virus... waardoor ze op afstand software konden installeren op computers. Een zogeheten malware, zegt het OM. Dat gaat om software die de computer manipuleert... waardoor terwijl je aan het internet bankieren bent... er dingen gebeuren die je niet wil, maar die je ook niet kunt zien. En het komt er dan op neer dat de malware betalingsopdrachten toevoegt... zonder dat je het weet of bestaande betalingsopdrachten wijzigt. De verdachten komen uit Alkmaar, Haarlem, Wouwbrugge en Roden. Vermoedelijk waren ze vooral vorig voorjaar actief. De hackers zitten nog zeker twee weken vast. Een rechtbank in New York doet pas op 9 januari uitspraak in de zaak tegen de Nederlandse econoom en publicist Leme Mees. De uitspraak zou vandaag zijn, maar dat is uitgesteld. Mees wordt verdacht van stalking. Ze werd eerder de jaar in New York gearresteerd... voor het stalken van Willem Buiter, een Britse econoom van Nederlandse afkomst. Ze zou hem ruim duizend e-mails hebben gestuurd... waaronder dreigmailtjes en erotische foto's. Het OM in New York stelde vandaag voor dat Mees in therapie gaat. De rechter heeft het contactverbod. Dat is opgelegd verlengd. Twee verdachten van de geruchtmakende zwembadmoord in Marum... zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 en 15 jaar... Ze zijn schuldig bevonden aan de moord op motorhandelaar Jan Elsinga, Die werd vorige zomer op klaarlichte dag doodgeschoten op het parkeerterrein bij het zwembad in Marem. De man die de moord pleegde zegt dat hij verslaafd was aan softdrugs en in geldnood zat. Hij heeft verklaard dat de andere man hem 15.000 euro had gegeven om de moord te plegen, zegt de persrechter. Zijn verklaring die wordt ondersteund door ander bewijs, maar de verklaring van de schutter die de ander aanwijst als de opdrachtgever is wel essentieel geweest in de zaak.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 In Frankrijk wordt het laatste weekend van november niet gevoetbald. De profclubs staken dan vanwege de zogeheten supertax... die de Franse regering wil invoeren. Bedrijven die salarissen uitkeren van meer dan een miljoen euro... moeten relatief veel meer belasting betalen. Sommige profclubs zeggen dat ze daardoor waarschijnlijk failliet gaan. Maar de kwestie draait ook om jaloezie, zegt correspondent Frank Renaud. Want Monaco, het steenrijke Monaco, speelt wel mee met de Franse profclubs... maar wordt niet aangeslagen, want het is officieel een ander land.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 Het weer morgen enige tijd regen en een stevige zuidoostenwind. Het wordt smiddags 15 tot 18 graden. S'avonds in het zuiden- -oosten meer regen. Zaterdag geregeld zon, 16 tot 19 graden. Zondag weer regen en een stevige wind, 14 tot 16 graden. De Verkeersinformatie, Wijnandsma. Het nou, is een uiterst moeizame avondspits. Er stond zo even ruim 300 kilometer Nou, Het neemt nu een klein beetje af. Maar vooral rond Amsterdam en in het midden van het land staan gewoon nog heel lange fiedes. Vooral door ongelukken. Een paar bijzonderheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch er staat tussenknoop het, het oude Rijn en viana 7 kilometer. Dat komt door een gestrande auto. De linkerrijstrook is dicht. Aan de zuidkant van Amsterdam is eigenlijk overal nog heel veel verdraging na een ongeluk op de A10 Zuid. En dat gebeurde aan het begin van de spits richting Amersfoort bij het Amstel Business Park. De weg is zojuist vrijgegeven. Op de A10 staat nog file vanaf Geuzeveld tot aan het Amstel Business Park, 12 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag loopt het ook vol door de problemen op de ring. Tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, 9 kilometer. En ook op de A9 naar Alkmaar is het extra druk bij Knopend Bad Hoeverdorp. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, maximale file lengte, 13 kilometer voor Knopend Kleinpolderplein... Dat had te maken met een gestrande vrachtwagen op de A20, maar de weg is vrij. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen ochtend en echt tot zeven kilometer na een ongeluk. Maar ook daar is de rijbaan weer vrij. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf direct mee verzekerd.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 7 over zes, goedenavond. De brand was afgelopen weekend. Grote schade, één dode. En zoals dat soms gaat bij nieuws, pas nu weten we de oorzaak. Ja, vermoedelijk ligt de oorzaak bij een losse gaskachel met gasfles die in de winkel stond. Straks de burgemeester van Leeuwarden, Vert Kronen. Eerst het nieuws van dit moment, voetbal in de Europa League. Er wordt gevoetbald in Kazachstan. Shakhtar Karagandi tegen AZ. Niemand minder dan verslaggever Andy Houtkamp. De eerste wedstrijd, Andy. Uh, Europese wedstrijd onder leiding van Dink Advocaat. Ja, en het uh, gaat voor ons nog goed, staat 0-0. Ondanks een aantal kansen uh, dit de tegenstander heeft gekregen. Uh, 440 kilometer buiten ook maar. Ze spelen in Astana, want in Karagandi mag niet gespeeld worden. In de hoofdstad dus van Kazachstan, 440 kilometer verwijderd van, uh, van Alkmaar. Vier uur tijdsverschil. En dus uh, is het uh, redelijk zwaar als je daar moet voetballen... en dan ook weer meteen naar de wedstrijd terug naar Nederland gaat. Het staat 0-0, na acht minuten spelen. Dick advocaat is de trainer. Hij zit op de bank als uh, hoofdcoach afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd gehad. En ook nu hoopt hij het winnend te kunnen afsluiten. Valsnog nog, na twee hele goede kansen voor Karagandi. Gandhi ...en nog geen kansen voor AZ, is het goed voor AZ dat het nog altijd 0-0 staat. Want het is de derde wedstrijd in deze groepsronde. Ja, groep L, AZ eerste, Pauk staat tweede, allebei met vier punten, één gewonnen, één gelijk. En Haifa en Shakhtar zijn de nummers drie en vier met één punt. Ruim acht minuten gespeeld. Als er nieuws is, komen wij terug in die haatkamp. Veel boosheid in Europa over het nieuwste afluisterschandaal. Dus de Duitse bondskanselier Merkel reageerde bij aanvang... van de Europese top in Brussel op het nieuws van gisteren. We zijn verbündete, maar een, een bündnis bündnis kan alleen op vertrouwen opgebouwd zijn. En daarom wiederhole ik nogmaals: ausspähen ausspeen onder vreunen, dat gaat gar niet. En dat gaat niemandem. Dat geldt voor jeden burger en jede burgerin Deutschlands. Dafür ben ik als Bundeskanzlerin ook verantwoordelijk om dat door te zetten. Elkaar afluisteren, dat doen bondgenoten niet, al dus Angela Merkel. Maar hoe kijken ze in Amerika naar deze zaak? Contact met Wessel de Jong in Washington. Wessel maakt het boergeroep uit Europa. Enige indruk daar eindelijk begint het in Amerika hier een beetje door te dringen dat de Europeanen misschien best boos zijn. De New York Times heeft er vanochtend een, een stuk over op de voorpagina, maar de eerste zin van dat artikel is heel veelzeggend. Daarin staat namelijk dat de onthullingen van Edward Snowden, de klokkenluider, dat die nu toch wel voor heel veel diplomatieke schade beginnen te zorgen. Dus de vraag in dat stuk is duidelijk niet van gaat de NSA te ver met het bespioneren misschien van mevrouw Merkel. Nee, de toon van het stuk is verdorie, verdomme, weer die snoden waar we last van hebben. Hmm. Kijken we naar hoe het dan hier in Duitsland uh, wordt opgepakt. Er is een speciale parlementaire enquêtecommissie... die afgelopen zomer onderzoek deed naar de afluisterpraktijken van de NSC. Hij heeft een lange lijst met vragen ingediend. Hoorden we vanmiddag vanuit Berlijn van onze correspondent. Maar er komt maar geen antwoord op. En nu er ook het afluisteren van Merkel bovenop komt... lijken de Amerikanen toch met antwoorden te moeten komen. Is het gevoel daar in Duitsland? Zijn ze daar bij jou in Amerika ook voor plan? Ja, dat zou je zeggen, dat ze met, met antwoorden moeten komen. Het leeft hier in ieder geval niet in, in Amerika. Er staat duidelijk geen druk op de president. Hè. De president afgelopen zomer zei hij nog... Eh, kan die eigenlijk met een kwinkslag kwam die weg. Hij had gesproken met mevrouw Merkel... En hij zei, ja, als ik iets wil weten van mevrouw Merkel... nou, dan bel ik haar toch gewoon op, we zijn vrienden. Dan hoef ik haar helemaal niet te bespioneren. Nou, na deze kwingslag kwamen er geen antwoorden. En er is nu op dit moment eigenlijk geen enkel teken... Dat ze, dat ze wel met antwoorden gaan komen, de Amerikanen. Obama heeft nu iets vaags aan de telefoon gezegd van... ja, we moeten toch streven naar een balans tussen veiligheid en, en privacy. Maar daar houdt hij het bij, daar blijft het bij. Wessel de Jong we gaan kijken hoe Washington daar reageert. Dank je wel. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Nieuws uit Kazachstan dus en die uitkomt. Geen goed nieuws. AZ staat achter met 1-0. Een hele verre inworp komt uiteindelijk terecht voor de voeten van aanvoerder André Finonchenko. Een uh, Kazak, uh, want er spelen veel Kazakken in dat team... Uh, hoe is mogelijk? En hij scoort 1-0 voor de ploeg uit Kazachstan tegen AZ dus. En het is wel verdiend, want ze hadden al wat kansen gekregen. De Kazakken en staan dus met 1-0 voor na 11 minuten spelen tegen AZ. Leeuwarden, de bewoners van de uitgebrande appartementen in het centrum daar... zijn vanmiddag bijgepraat over het onderzoek naar de brand van afgelopen weekend. Bij die brand werden zo'n 15 winkels en bovenliggende appartementen verwoest... en kwam een 24-jarige bewoner om het leven. Volgens burgemeester Vert Kronen van Leeuwarden had de man contact met de meldkamer... en vertelde hij dat hij de normale vluchtweg niet kon nemen. De hoofdroute was niet mogelijk. Toen is hij ook nog steeds telefonisch uh, in contact met de meldkamer door het raam gegaan... op een... En dan kom je op een binnenplaats. En op die binnenplaats, daar konden ze hem niet snel genoeg bereiken. Hoe dus kwam dat? Omdat de brandweer er wel heel snel bij was. Maar ze moesten via een hogere verdieping weer terug naar beneden. Ze moesten hem vinden met een warmtecamera, Want er was natuurlijk helemaal geen zicht door de zwarte roet en, en de hitte. En toen was er en geen trapje. En op een gegeven moment was de perslucht op. Toen ze dat razendsnel hadden gehaald, uh, kon het niet meer. Maar wat de hit, was de hitte en de brand veel actiever geworden. Dus in die opeenvolging van dingen is hij echt noodlottig uh, daar aan zijn einde gekomen. We zijn nu een paar dagen na die uh, fatale brand. Uh, wat is duidelijk over de panden? Voldeden die aan alle eisen? Ja, de panden zijn uh, gemaakt volgens de regels. Het zijn appartementen, geen studentenhuisvesting. Het zijn zelfstandige appartementen met kitchenette, douche en alles wat erbij hoort. Het zijn ook dan appartementen die je één keer controleert als ze gebouwd worden. En natuurlijk als er verbouwingen plaatsvinden. Want dat gaat dus net als ieder gewoon woonhuis, flat of wat het ook in Nederland... Uh, daar mag je ook niet eens zomaar binnenkomen. en te zeggen, is de brandveiligheid hier wel oké? Okay? Maar die was oké. Okay. Uh, als het nu een aanvraag ongeveer voor eenzelfde bouwwijze zou zijn... zou die ook weer goedgekeurd moeten worden. Dus dat zijn de eisen die in heel Nederland gelden. En de normale weg is ook, je hebt één vluchtroute, de hoofdingang. En een tweede vluchtroute is, je hebt een raam of een dak of een balkon. Maar dat heeft hier niet geholpen. Maar weet u bijvoorbeeld of er verbouwingen zijn geweest... sinds uh, de, de eerste aanvraag van de, van, van de bouwvergunning? Dat weten we nog niet, want we mogen ook nog niet het pand in... vanwege het uh, politieonderzoek. Maar we hebben niet de indruk dat er belangrijke verbouwingen zijn geweest. Maar dat is inderdaad mogelijk, dat er verbouwingen zijn geweest. Maar uh, nogmaals, die indruk hebben we niet. Er komt allerlei onderzoek naar uh, het functioneren van, uh, van de brandweer... van hoe het allemaal gegaan is. Um, hoe hebben de bewoners gereageerd? Want die heeft u vanmiddag bijgepraat. Nou, met een, ja, een, een, een ijzingwekkende stilte. Omdat ze nu voor het eerst hoorden waar kwam de brand vandaan kwam en hoe is het met het slachtoffer afgelopen. En dat was natuurlijk beide heel dramatisch voor hen om te horen. Dus je hoorde ijzige stilte... Af en toe een snik. Maar ook, ik heb er respect voor hoe ze dit allemaal binnen laten komen. Want voor hun is natuurlijk het allerbelangrijkste dat nu een deel van de speculaties weg is. Dat duidelijker wordt wat er is gebeurd. En dat hoort echt bij het verwerkingsproces. Burgemeester Vert Kronen van Leeuwarden in een bijdrage van Rienkamer. Onrust in de medische wereld door de zaken rond de huisarts in Tuitjehoorn. Hij pleegde deze maand zelfmoord nadat hij op non-actief was gesteld... na een melding over levensbeëindiging van een patiënt. Die melding die werd gedaan door zijn co-assistent. Josephine Trehi hoorde je eerder vanmiddag bij een huisarts in Streefkerk. Je bent naar Rotterdam gegaan. Je bent nu bij het Erasmus Medisch Centrum... om daar op zoek te gaan naar co-assistenten. Leeft het daar? Ja, die heb ik gevonden. 1, 2, 3, 4, 5 stuk zelfs. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie uh, lopen hè? Dat betekent dat jullie zesde, zevende jaar geneeskunde zijn. En uh, nu hebben jullie een toetsweek tussendoor. Ja, dat, dat klopt. We hebben uh, een toets als afsluiting van ons kooschap. Vandaar dat jullie allemaal uh, op de Erasmus MC weer terug zijn gekomen. En daarna beginnen jullie weer aan een nieuwe Aan een volgend kooschap, ja. Ja, dat klopt. Ja. En jullie worden het gewoon helemaal afgebuld? Ja, geen vrije tijd, geen sociaal leven. Alleen maar werken, werken, werken. En het ergste is, geen salaris. Ja, ja kijk, nou goed. vreselijk. Maar jullie hebben wel het nieuws een beetje gevolgd. Hè? Het is natuurlijk iets wat jullie heel erg aangaat. Mm -hmm. um, jij hebt net een koosschap gelopen bij een huisarts. Ik loop nu een bij een huisarts. Oké. Okay. En als je het verhaal hoort van het meisje uit Amsterdam, wat zou jij hebben gedaan in dat geval? Ja, ik denk als dat uh, mij zou overkomen dat ik het wel met de huisarts over zou hebben. Van waarom doe je dat? Uh, doe je dat vaker? Wat zijn je beweegredenen erachter? Ik ga wel die discussie aangaan, ja. En dan, want dat heeft dat meisje ook gedaan... Uh, hij reageerde daar niet op of zei van... Uh, ik heb liever niet uh, dat je het over hebt. Toen is zij dus naar haar begeleider gegaan en die is naar de inspectie gestapt. Ja, ik denk dat je wel iets mee moet doen. Ik denk niet dat je, dat, uh, dat je daar zelf mee kan blijven zitten. Hoe ja. kijken jullie daar? Ik denk zeker als het je persoonlijk aangaat... en je hebt het idee van nou, ik blijf hier mee zitten... of ik heb hier nog vragen over of het heeft iets met mij gedaan... dan moet je het wel melden, denk ik. Ja, zeker voor jezelf ook, om daarover uh, te kunnen praten. Ja. Toen ik het hoorde, hè, dus toen het nieuws... Uh, Net bekend was, dacht ik wel, toch een raar verhaal. Die weduwe van die man die overleden was, was hartstikke blij ermee. Ja, dus dat, er spelen natuurlijk meerdere dingen mee. Maar in Nederland hebben we gewoon regels daarvoor. En daar moeten ook gewoon ook artsen zich aan houden. En niet zelf uh, zomaar eigen beslissingen nemen. Denken jullie dat dit iets gaat veranderen voor co-assistenten? Er waren nu al wat huisartsen in Amsterdam die zeiden... nou, laat maar even zitten die co-assistenten van het AMC... Nou, ik denk dat het sowieso wel goed is uh, dat ook eens uh, de rol van de co-assistenten wordt benadrukt in, in het speel van het verhaal. Uh, dat het meer is dan alleen maar meekijken. En dat je ook wel een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. En dat er gelukkig ook uh, manieren zijn om, daar, om je daarvoor in te zetten als co-assistent. Dat je wel degelijk het verschil kan maken. Maar niet bang dat jullie worden gezien als uh, pottenkijkers? Uh, nee hoor, ik denk dat juist de co-assistent goed in staat is om een ja, frisse blik te geven. Zeker in zo'n huisartspraktijk om uh, nog eens aan te, aan te geven wat de richtlijnen zijn, wat misschien up-to-date richtlijnen zijn... waar huisartsen niet uh, van op de hoogte zijn. Ik denk dat dat een hele belangrijke rol is voor de co om uh, kritische blikken te leven op de gezondheidszorg. Dat is onze taak ook. En als jullie, hebben jullie ooit zoiets iets meegemaakt, ook bijvoorbeeld bij een kooschap in een ziekenhuis? Dat je dacht, hmm, dat klopt niet helemaal? Ja, je, soms denk je wel eens, nou, de richtlijn uh, zegt toch dit en dit. Maar vaak wordt er wel goed geargumenteerd uh, van een richtlijn afgeweken en dan, ja... Vaak uh, kan, heb je er wel al mee, maar niet uh, zulke toestanden als dit heb ik nog niet meegemaakt. Je... Richtlijnen zijn ook enkel richtlijnen. Betekent niet dat je daar uh, absoluut aan, aan moet handelen? soms moet je juist ook afwijken van de richtlijnen. Dus dat is de beste optie voor een patiënt. En dat is, uh, ja, een, per patiënt moet dat uh, worden beoordeeld. Oké, okay, maar nooit een melding uh, hoeven of willen doen? Uh, nee, ik zelf niet. Nee, dat soort ervaringen absoluut niet. Alleen maar uh, goede ervaringen. Jullie? Nee, nee, ik gelukkig ook niet. Lijkt me ook niet makkelijk. Het is toch een soort van matennaaierij? Of is dat wel heel cru gezegd? Uh, ik denk dat het de manier is waarop je ermee omgaat. Als je gewoon aangeeft van nou ik heb dit en dat gelezen en jullie doen dit en dat. Uh, hoe zit dat? Uh, dat dat best wel ja, een constructieve manier is om ermee om te gaan. Maar om het nou achter de rug van mensen op de afdeling ergens te gaan melden. Ik denk niet dat dat de juiste manier is. Maar je moet het altijd goed over hebben denk ik. Ja. Denken jullie dat uh, het vak, hè, jullie beoefenen toch een soort vak, van co-assistent gaat veranderen door dit verhaal? Voor de co-assistent zelf denk ik sowieso niet meer dat het nog eens benadrukt wordt uh, dat er wel dergelijk een, een mogelijkheid is voor de co-assistent om ook hun stem uh, te laten horen en ook hun uh, kant van het verhaal te laten blijken. Dat ze er niet uh, alleen maar persoonlijk voor staan bij een probleem wat misschien wel structureel zou kunnen zijn. Oké. Okay. Nou Tim, dat is misschien ook uh, die huisarts waar ik vanmiddag was, vroeg ik het ook. Hè. Denkt u nou dat misschien uh, huisartsen eerder stiekem dingen gaan doen? Hij zei voor zichzelf niet, maar dat hij niet uitsluit dat sommige artsen die neiging misschien wel krijgen. Het dilemma blijft bestaan, Josephine Tregi. Dankjewel. <klaars> Bijna Zwaan, waar staan de files? Nou, op heel veel plaatsen nog, want het was een hele drukke avondspits, eh, er gebeurden ook veel ongelukken en alle, alle dagelijkse files zijn eigenlijk nog steeds langer dan gebruikelijk, vooral rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Wat echt uitspringt is het ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort, want dat heeft heel veel files veroorzaakt, niet alleen op de A10, maar ook op de A9 en de A4. De A10 Zuid richting Amersfoort is wel weer vrij, maar op de A4 vanuit Den Haag staat inmiddels nog 9 kilometer voorknopend de Nieuwe Meer. En verder valt op de drukte op de A12, van Arnhem naar Den Haag, de staat tussen Driebergen en De Meer, 15 kilometer. Twilight Zone uit 1982, Golden Earring. En die houdt kamp bij de Europa League-wedstrijd in Kazachstan. Tussen Karagandi en AZ staat nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. 4400 kilometer gereisd dus door AZ op het kunstgras van Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Daar wordt deze wedstrijd gespeeld. En ik moet helaas zeggen dat uh, de Kazak, uh, Kazakken beter zijn dan de mannen uit Alkmaar. Uh, Kansen te overgezien voor de ploeg in het oranje spelend Kazachstan dus. En uh, ja, AZ heeft daar weinig nog tegenover kunnen stellen. Maar we hebben pas een kwart wedstrijd al achter de rug uh, om precies te zijn. Het zijn 23 minuten. Balbezit nu wel voor AZ. Via de rechterkant moet er een voorzet gekomen van Johansson. Maar die komt er nog niet. En dus blijft het vooralsnog 1-0 in het voordeel van Kazakstan. Door het doelpunt van Finanschenko. We blijven in de sportwereld, want er is nieuws uit de zwemwereld. Het werd een uur geleden aangekondigd. Er zou een persconferentie zijn om 6 uur. Edwin Cornelissen is aangeschoven. Je hebt de persconferentie gevolgd. Vertel het maar. Ja, met het grote nieuws dat uh, Ranomi Kromovijojo... natuurlijk de Olympische en wereldkampioen... Uh, gaat breken met haar coach Marcel Wouda. Heeft te maken, zegt ze zelf, met uh, het feit dat het met name... op sociaal gebied niet 100 maar 99 klikt. En uh, ja, dat is niet genoeg om de komende jaren in te slaan, ze, stelt zij... Je hebt meer dan het volle vertrouwen nodig. Ja, zij zegt zelf, ik moet echt een 100 erin geloven. En uh, dat moet ik wel nageven. Dat zei ook uh, Marcel Wouda, die ook bij de persconferentie zat. Hij had alle begrip daarvoor dat een sporter die ook maar één tiende procent twijfelt aan de samenwerking er een eind, uh, eind aan maakt. Maar dan zijn we natuurlijk hartstikke nieuwsgierig wat dan in dat ene procent aan de hand was. Ja, en daar lieten ze niet zo gek veel over los. Behalve dan dat het niets te maken had met trainingsschema's, met het technische aspect. Maar dat het met name met het sociale te maken heeft. Uh, Marcel Wouda is een heel ander soort trainercoach dan Jaco Verhaar, zijn voorganger. Ze werken nu een jaartje samen, uh, Wouda en uh, Jojo. Hij zit er wat meer op. Hij is misschien uh, nog wat uh, dwingender aanwezig. En als je in het verleden gaat kijken, is het ook wel vaker voorgekomen... dat hij heeft gebroken met uh, Zwemsters. Uh, Inge Dekker, Sharon van Rauwendaal, Hinkelin Schreuder... zijn allemaal vertrokken, allemaal gebroken met Marcel Wouda. En dan is het op een moment natuurlijk ook goed gekozen met het oog op volgend jaar. Nou ja, en het is natuurlijk zo dat ze nog even te gaan heeft tot de volgende Spelen. Dus uh, wat dat betreft zal ze zo vroeg mogelijk uh, in haar, uh, in haar uh, Olympische cyclus... die beslissing willen nemen. Ze heeft overigens ook aangekomen... Aangekondigd dat ze wel in Eindhoven blijft trainen. Bij Christian Sloof, dat is de assistenttrainer van Marcel Wouda. Omdat ze ook haar hele sociale leven in Eindhoven heeft. En ze heeft dus aangegeven voor daar te blijven. Wat er verder met Marcel Wouda gaat gebeuren... is op dit moment nog niet duidelijk. Het kwam voor hem als een donderslag bij Heldere Hemel. Hij heeft gezegd, ik ga daar in eerste instantie even goed over nadenken. Want de zwemster gaat door. De zwemster gaat door. Edwin Canelissen, dank je wel. De politie heeft vier hackers opgepakt voor het plunderen van Nederlandse bankrekeningen. Op die manier hebben ze bijna een miljoen euro buitgemaakt. Wim de Bruin van het landelijk parket over hoe de vier te werk gingen. Wat er uh, gebeurd is, is dat kwaadaardige software, zogenoemde banking malware... is geïnstalleerd op computers van onwetende rekeninghouders van, uh, van banken. Banking malware, wat is dat? Dat gaat om, uh, om software die de computer manipuleert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 Wat hun uh, rol is geweest uh, in, dit, uh, in dit hele verhaal, uh, daardoor doet politie uh, op dit moment nog, uh, nog volop onderzoek naar. Ze zijn afgelopen maandag aangehouden en vandaag de, de rechtercommissaris in Rotterdam voor twee weken bewaring gesteld. Wim de Bruin van het Landelijk Parket. We gaan naar Indi Huidkamp bij voetbal. 1-1 is het geworden. Doelpunt voor AZ van Johan Berg-Gutmundsson. En dat uh, is dus weer een opsteker voor de Alkmaarse ploeg. Want we zitten in de 29e minuut van de eerste helft. En uh, Shakhtar Kadaghandi tegen AZ staat dus 1-1. Wat Tim voor zijn collega's achterliet was slechts een kliekje. Want de nieuwsgierigste aller Agen stelde altijd alle relevante vragen. Nu hij stopt noemen we zijn techniek voortaan een overdiekje. En dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1 NL. Ik neem afscheid van u als presentator. Ik ga verder als eindredacteur van nws.nl. En u, u gaat gewoon verder als luisteraar... van de beste nieuwszender in Nederland. Radio 1, fijne avond. Bedankt. Joost, Dank, goeie avond. Da, Dank je wel, Tim. Goedenavond. Ja, ja, wat mooi verder, je, ik hoor een trilling in je stem. Dat, dat is toch ja, mooi om te, om te horen dat je, dat je wat veel doet. Dank je wel, Tim, ook vanuit de redactie van Avondspits... voor de jaren dat wij met jou mochten schakelen... En het uh, ga je goed. Nou, we gaan veel van je horen. Daar ben ik van overtuigd. Uh, dank uh, Tim Overdiek. En ja, ik zou je niet vragen om een laatste reactie op mijn stelling van de, van de avond. <laughs> je kunt het van, nog één keer proberen. Het gaat over de PVV, dus dat durf ik al helemaal niet, uh, niet meer, uh, Tim. Uh, wij, wij gaan het hebben, dames en heren, over de PVV. Er is namelijk weer een PVV uit de kruiwagen aan het vallen. Dat is uh, Louis Bontes dit keer. Zeker niet een van de slechtste Kamerleden, overigens. Hij wenst meer openheid en transparantie en wil dat Wilders meer gaat luisteren naar zijn directe omgeving. Maar dat is juist het punt. Wilders kan heel goed luisteren, maar hij neemt gewoon de beslissingen graag heel erg zelf. En ik vind het reëel. De PVV is namelijk geen ledenpartij partij die al 50 jaar bestaat, maar een beweging door één man gestart en als hij omvalt dan valt die hele PVV om. Logisch dat alles om wildes draait. Dat is dus mijn stelling in Avondspits met Geert Tomlo ook een afvallige van de PVV en Chris Aalbers, hij schreef een boek over de PVV meer democratie in de PVV is onzin. Dat is mijn, mijn stelling. Uh, u kunt gaan bellen hoor.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 De grote brand in Leeuwarden is ontstaan toen er iets misging... met een losse gaskachel in een kledingwinkel. Een medewerker was bezig met de kachel en de gasfles... toen er een steekvlam vrijkwam. Bij de grote brand kwam een 24-jarige man om het leven. Volgens burgemeester Kronen voldeed het pand waar het slachtoffer woonde... aan de veiligheidseisen. Het komt volgens hem veel vaker voor dat woningen maar één uitgang hebben... en dat vluchten bij brand daardoor lastig kan zijn. En dit zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Hoeper. Ja, die blauwe lucht van vandaag zit in elk geval morgen niet meer in de verwachting. Want de komende uren, en met name vannacht dan, raakt het vanuit het zuidwesten overal bewolkt. Bij minima tussen 7 en 11 graden. Morgen valt er af en toe regen. In de ochtend in het zuidwesten en dat breidt zich uit over het land. Na het middaguur valt er dan ook wat regen in het noordoosten. En tegelijkertijd begint het dan langzaam weer droog te worden langs de westkust. En heel misschien is in het zuiden later op de dag de zon nog even te zien. Het wordt morgen een graad of 17 bij een matige wind boven land. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. En dan een vooruitblik naar het weekend. Zaterdag is het wisselend bewolkt en ook overwegend droog bij maximaal rond 18 graden. Maar op zondag keert het tij. Het is dan bewolkt en regenachtig en het wordt nog maar 14 graden. En bovendien gaat het erg hard waaien en dat zal ook maandag nog het geval zijn. Kortom, de herfst in al zijn facetten deze komende dagen. ANUB, verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits. Het aantal files neemt nu wel geleidelijk aan af. Maar er zijn in de spits heel veel ongelukken gebeurd. En dat zien we nu nog vooral bij Amsterdam en Utrecht, want daar is de meeste vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar loopt het nog vast tussen knopend de Hoek en knopend de Nieuwe Meer, over 8 kilometer. Wat allemaal te maken met een aanrijding op de A10 Zuid naar Amersfoort. De weg is daar alweer een poosje open. Maar op de A10 Zuid is het in beide richtingen sowieso nog extra druk. Bij Alkmaar is vertraging op de A9 richting Amstelveen... na een ongeluk bij Akersloot. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de ring loopt het vast. De A12 van Arnhem naar Den Haag. Nog een vrij lange file voor knopend Oude Rijn, 7 kilometer. De A27, daar is een ongeluk gebeurd richting Almere. Er staat file tussen Utrecht, Veemarkt en Hilversum, 9 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Meer democratie binnen de PVV is onzin. Ja, welkom bij een half uurtje dagelijkse stellingmakerij. Hier komt Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Goedenavond, de PVV moet een stap zetten naar een echte ledenpartij... zoals alle anderen in de Tweede Kamer, zegt PVV-kamerlid Bontes, die naar ik aanneem zelf geen lang leven meer binnen de PVV beschoren is. Komende dinsdag wordt er over zijn lot beslist... en wil Wilders kennende zal dat een pittig gesprek worden. Want inderdaad deelt hij en niemand anders binnen de PVV de lakens uit. Is dat gek? Nee. Het is zelfs heel verstandig. Iedere beginnende partij of beweging is ten onder gegaan aan ruzies... onderling gedoe, avonturiers op zoek naar plus op de slippen van de lijn... Eistrekker. Dat de PVV tot nu toe van echt gedonde verschoond is gebleven... is maar aan één ding te danken, de ijzeren hand van Wilders zelf. Hij moet orde houden en dus de regie over de besluiten. Zijn hoofd ligt immers op het blok. Wilders is geen passant die het leiderschap van een geoliede partij... na jaren overneemt van een ander. Het is zijn beweging die hij pas acht jaar geleden is gestart. De PVV kiezen zal jeuken dat Wilders het enige lid is van die partij. Ze stemmen PVV vanwege hem, niet vanwege Louis Bontes of Dion Graus... En dat is volstrekt logisch. Meer democratie in de PVV is dus onzin. Bel WNO, 0800 1121. Luisteraars, het verkeer komt van rechts in deze avondspits. Welkom. En wie kun je nou tegenkomen? Nou, Geert Tomlo, oud-PVV'er en Chris Alberts. Hij schreef een boek over de PVV. Ik zie nog twee lijntjes open. Dus u kunt als u nu belt, het nummer 0800 1121 zomaar in de show zitten. 0800 1121. Ik ga wel naar mijn eerste beller, want dat is Thijs Groeneveld uit Heemstede. Die was er snel bij. Thijs, goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Hoi. Ja, ik ben het met je eens. Ik ja, bedoel, ik ben het niet vaak met je eens. Maar uh, uh, nu wel. Hmm. Ja. Oké, okay, jij hebt daar zelf ook het idee bij... dat dat, dat een, een andere partij als alle anderen is, die PVV? Nou ja, kijk, met alle respect... Uh, het is ook gewoon een, een eenmanspartij. Ja. ja. En dat er dan uh, heel veel stoeltjes achter zitten... die allemaal ja aan het knikken zijn. Ja, ik zou er zelf niet achter gaan zitten. Nee. En jij volgens mij ook nee, niet. Nee, dat klopt. Ik ook maar, niet. Maar uh, ja, kijk, wat erachter zit... dat heeft gewoon weinig niveau. Dus ik snap wel dat, uh, dat meneer Wilders zegt van... Uh, ja, ik moet dat zelf allemaal gaan bepalen, want jullie kunnen dat gewoon niet. Nou, het gekke is. Het... Met je eens? Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind wel dat er goede Kamerleden tussen zitten. Agema is een goede, Roon van Roon vind ik een goede. Uh, die doen echt niet onder voor andere Kamerleden van andere partijen. Dus het echte gaai is: volgens mij is dit dat er niet. Maar het punt is dat zo'n Bontes natuurlijk is binnengekomen. Niet omdat hij meneer Bontes is, maar omdat hij zich bij Geert Wilders heeft aangesloten. Dat past dan ook loyaliteit. Ja. Ja, maar ik heb ook wel eens daar, als je wel eens naar de tv kijkt, en dat je wel eens dingen ziet en denk je ja, jullie zitten daar dan een beetje vakantie te vieren het hele jaar. En mm, ja, dat... dat je dan na, na een half jaar of een jaar uit de school klapt, van ja, er is geen democratie. Ja. Ja, volgens mij moet je dat van tevoren ook al wel weten. Ja. Maar, mijn vraag aan jou is: heb ja. je daar een andere oplossing voor? Want ja, mm. bedoel, moeten we dan uh, naar Vijftig Kamerleden of naar, naar 40? Uh, wat, wat zou jij oplossen? Ja, een oplossing zijn? voor elk probleem? Nou, dat je dus in in uh, je stemt eigenlijk op de man, hè? bedoel? Ja. De SP stemmen op uh, op Roemer ja. en uh, de VVD op Rutte ja. en de CDA. Uh, je ziet toch vaak dat mensen gewoon voor de man stemmen of Klopt. de vrouw. Uh, moet je dan misschien de kamer kleiner maken? Dat vraag ik Ja precies. Kan. Jij bedoelt die, al die, slip, die mensen die op de slippen binnenkomen. En uh, zeg maar in die, in die vakjes. Uh, in die, op die blauwe stoelen gaan zitten. Mijn, mijn oplossing is eigenlijk het bolkestein model. In dat verband. De meeste stemmen gelden. Mm. Ik vind eigenlijk dat kamerleden. Die op voorkeur, volgorde van de, van de meest gehaalde stemmen. Bij de verkiezingen uh, binnen zouden moeten komen. Dan heb je het minste ah. kans op mensen die. Maar waar je dan wel meer kans op hebt. Is mensen met een grote mond. Want die zeggen ja maar ik ben wel uh, met zoveel stemmen. Dus ik heb ook wat te vertellen. Terwijl ze natuurlijk. In feite ook weer onderdeel van die fractie zijn. Dus dat blijft altijd het punt van: mag je als fractie uh, ja lid zo grote mond opzetten dat je er uiteindelijk uh, uit gaat stappen? Nou, ik vind van niet, want je bent toch moet loyaal zijn aan je partij. Maar wat ik me dan afvraag ook, houdt ook kort is dat uh, kijk vroeger werd je gerespecteerd als je in de Tweede Kamer zat of dat je staatssecretaris was. Hmm. Ja, nu nu ja nu zie ik wel eens mensen zitten waarvan ik denk van ja. Ja, is dat, dat nou het niveau, zeg maar, van... Maar dat is van alle jaren. Dat is, dat is, dat is van alle jaren. Ja? ja, echt, dat valt misschien ja, nu ja. meer op door alle media en alles... en, en, en, en, en Pauwnieuws, maar het is van alle jaren. Ja. Maar gingen ze vroeger ook tegen elkaar zeggen van... doe eens even normaal en... Uh, uh. Nou, dat was. Ja, jammer, Reinsen. Die was de eerste, geloof ik, met zijn opmerking. Nou, even dimmen. Daar begon het ooit mee. Hè? Ja, okay. Maar dat is anders. Oké, okay. okay, Thijs. Leuk je okay. gesproken te hebben. Goed. Thijs Runder, wel, Messi. Dankjewel. Het Heemsteden. Gerard is twitterd op mijn stelling. Meer democratie binnen de PVV is onzin. Eens, des te meer deze beweging op deze manier in het nieuws komt. Des te eerder is de PVV uit de samenleving verdwenen. En Hans Mekenkamp zegt ook eens. Dit betekent ook dat bij het eventueel wegvallen van wil dus de PVV geen stand kan houden. Daar ben ik het ook mee eens. Ik ga naar Geert Tomlo. Hij is aan de lijn. Goedenavond, Geert. Geert Pomlo. Yes, what's in a name. Geert, welkom. Ja. <laughs> bij Avondsbis, maar die, die grap heb je vaker gehoord. Um, ja, die heb je vaak gehoord, ja. Geert, jij bent een bekend oud-PVV'er, want jij stond ja. nummer 12 op de lijst in 2006 bij Wilders. Uh, ja. Hij haalde toen, zoals bekend, negen zetels. Jij kwam er niet in. Um, en je bent daarna uh, ja, eruit gestapt. Um, waarom ben jij er ook weer uitgestapt? Nou, ik ben in wezen eruit gegroeid, zeg maar, netjes te zeggen. Nou, op een gegeven moment uh, bij het bekendmaken van de verkiezingslijst in 2010 uh, ik kwam de mededeling dat ik niet op de lijst zou staan. Nou, dat was toen een verrassing. Ja. Dus en jij was be betrokken bij een, een beweging. Uh, daarna geloof ik na die verkiezingen om een vereniging op te richten hè, rond de PVV met leden. Ja, op, omdat uh, omdat Brinkman, uh, Hero Brinkman, die begon uh, in, in die periode ook over die democratie en die partij. En ik vind wel dat een, een politieke partij op, ba op de basis van democratie beginselen, uh, dat die uh, waarschijnlijk toch wel effectiever is. Dus ik vond dat initiatief toen de tijd heb ik ook van harte gesteund. Ja. Maar ik, ik ben het ook wel eens met jouw stelling hoor. Het is niet noodzakelijk. Okay. Nee, oh, wel. ik heb het niet. Kijk, je kunt, je kunt in principe kun je gewoon uh, een, als eenmanspartij met, met fractieleden kun je, kun je functioneren. Dat zien we ook bij Wilders. Het enige is, en dan, dan haak ik in wat je eerder bellen bij jou zei... is van ja, op het moment dat Wilders wegvalt... is zo'n partij meteen... Ja, dat zijn we snel met elkaar eens. En dat is, gewoon, dat is gewoon jammer. Dus, dus maar, ik denk ook voor, ja. voor het... Uh... Voor het volwassen worden van zo'n partij zou het niet vervelend zijn... als ze, als ze gewoon wat anders daarmee omgingen. Ja, nou zeg ik, Geert, maar jij kent hem denk beter dan ik, wil, dus, uh, Hij zou in zijn hart misschien best die ledenpartij willen... maar hij zegt, jongens, over my dead body, het is het einde van de PVV. Als ik dat ga doen, krijg ik avonturiers, ik krijg overal baronnetjes... die allemaal hun meningen gaan zitten verkondigen. Ik moet de baas zijn, want anders hou ik die club niet bijeen. Nou, het heeft ook te maken met de organisatie. Uh, de Kijk, hij is niet de, grootste, de beste organisatie, hij is niet de beste manager. Dus hij heeft al moeite om, om twee uh, gemeentelijke partijen een beetje, uh, beetje in het geheel te houden en, en een beetje te laten lopen. Hij is toch een is... hele goede manager, ik, Geert. Als, je, als je ziet dat hij het zo lang volhoudt als nieuwkomer, uh, bedreigt en al, dat laten we dan even buiten bestek. Maar dan kan je toch zeggen, die jongen heeft dat, dat toch goed voor elkaar? Nee, hij is een goede politicus. Hij is al een goede politicus en hij weet heel goed wat, wat zijn marktwaarde is. Maar in, in, het, in, het, in het vergroten van zijn, van zijn bedrijf, ja. daar is hij niet zo goed in. Oké, okay, dat, dat is dan meer de interne... waar wij dan als, als buitenstaanders weinig van weten. Nou, even naar Louis Bontes, Die heeft dit nou aangezwengeld. Hij is de zoveelste, kun je zeggen... naar jou, naar Hero Brinkman en anderen... Uh, wil hij ook uh, veranderingen. Ik zeg, zijn laatste uurtje heeft geslagen... binnen, binnen de fractie. Hoe zie jij dat dinsdag ja. aflopen? Ja, ik denk dat hij dinsdagochtend om uh, 11 uur... dat we dan al uh, een tweetje krijgen dat afgelopen is. Ja, ja de groep Bontes. Kijk, of, of, hij, of hij speelt het heel slim. Luister, dat kan ook dat hij een heel ja. goede... dat hij nog een plan B achter de hand heeft. Want hij zoekt de public publiciteit deze week. Ja. Net op het moment... Het eh, is recessie hier in Den Haag, dus, dus iedereen is ook weg. Dus ja. hij, heeft, hij krijgt ook wel het uh, juiste platform. En misschien heeft hij nog iets achter de hand. Ik weet het niet. Nou, ik ben benieuwd. Maar ik denk zijn wens zijn, zijn om, om Kamerlid te blijven. Ik denk dat dat al klaar uh, is. Dat het klaar is, maar hij kan ze zetel meenemen natuurlijk. Hij neemt ze zetel mee, nou goed, dan krijg je de, de, de groep partijen. Hè. Dat hebben we gezien bij Brinkman, dat hebben we gezien bij andere. Dat loopt meestal niet goed af, nee. Ja, dat is zo'n zonde, dat is zo zonde. Kijk, en ook wat jouw eerdere eerdere bellen zei, kunnen we niet die, die Tweede Kamer kleiner maken? En aan de ene kant lijkt dat aantrekkelijk, maar aan de andere kant... Er, zo, er moet zo goed beslist worden in de Tweede Kamer dat een, een vorm van specialisme... Mm -hmm. door uh, dat Het feit dat je veel mensen in je fractie hebt, dat, kan, dat maakt je gewoon veel sterker. Zo. Dus dat is, ja. ook, is ook iets voor te zeggen. Oké, okay. Geert Tomlo, dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. Merci, oud-PVV'er die dus uit de PVV is gedonderd zoals hij zelf zei. Uh, hij is het wel met hem eens. Meer democratie binnen de PVV is onzin. Ager van den Berg zegt oneens. Bonten stellen terecht. Een misstand aan de kaak. Deze misstanden kunnen alleen boven water komen door meer democratie. En Peter Seurissen zegt prima van, voor deze partij van vertrek, noemt hij het. Hoe meer mensen daar wegvallen, hoe beter is en Joost Niemuller, zegt de PVV. Het maximale democratie. Je weet precies waar je op stemt. Anders dan bij de PVDA en VVD enzovoorts. Kijk, dat is precies hoe je democratie uitlegt. Zometeen Chris, Chris Alberts. Eerst eens even naar Theo Termeulen. Uit de Groeloof Goedenavond, Theo. Goedenavond. Dag, Theo, vertel maar. Ja, ik ben het eens met de stelling. In de zin van ja, democratie heeft niet zoveel zin. Want mensen die op de PVV stemmen, stemmen op Geert Wilders. Omdat hij. Die in die zin ergens voor staat. Ik ben ja. het er niet mee eens, maar nee. uh, hmm. ja, het is in die zin heel helder. En dat is inderdaad wel iets waar je bij de CDA bijvoorbeeld, waar dat vroeger misschien duidelijk was, ja. uh, waar je veel meer problemen mee zou kunnen hebben. Je kunt ook zeggen, Wilders is de enige leider die we hebben in de Tweede Kamer. He, nou kijk, er zijn wel andere partijen waar ik denk dat het duidelijker is, en daar ben ik het ook niet altijd mee eens, maar... Uh, bijvoorbeeld de Partij van de Dieren ja. is een partij waar ik denk dat het wel soms wat duidelijker is uh, en dat het ook uh, zeg maar wat populairder wordt, ja. en omdat het duidelijker is waar ze voor staan. Ja, er worden trouwens worden ja, weinig mensen uitgegooid. Dat is inderdaad een partij waar je wel van weet waar wij ze voor staan, Theo. Dank, dankjewel, Theo Meulen. We gaan even buurten bij Andy. Andy houdt kan bij AZ. Goedenavond, Andy. Goedenavond Joost. Het is uh, helemaal 4400 kilometer hier vandaan in uh, Kazachstan Dat uh, AZ moet voetballen tegen Kadaghandi. Shakhtar Kadaghandi staat 1-1. Het is uh, zo goed als rust. En AZ kwam met 1-0 achter. Heeft ook uh, veel kansen moeten uh, toestaan aan de tegenstander. Maar via Gubonson is het uiteindelijk 1-1 uh, geworden. We zitten dus vlak voor rust in Astana in Kazachstan, Waar AZ speelt tegen Kadaghandi. 1-1. 1-1. 1-1, Andy, dankjewel. Bij ons is het ook eigenlijk gelijk spel, vind ik. Eens, oneens. Wat vindt u op Twitter? Mag het ook doorkomen. Hekje eens, hekje oneens. Meer democratie binnen de PVV is onzin. Dat is mijn mening. Eh, tegenspraak hou ik van, hoor. Gooi het er maar op. Arno Lommers zegt, Eerdmans, eh, oneens. Het is toch Partij van de Vrijheid? Zit hij met hoofdletters. Jaco en Sandra zijn het er wel mee eens. De PVV is eigenlijk een eenmansfractie. Met veel meelopers die ook in de schijnwerpers willen staan. Dat is best een goede tweet. Eh, u kunt erbij, hoor. We gaan... Luistert Ton van Manen uit, uh, uit Gorkum. Goedenavond, Ton. Goedenavond, Joost. Met Ton, ja. Um, Joost, ik ben het wat ik het uh, helemaal uh, eens met je. Uh, democratie zit niet in PVV. Het PVV is natuurlijk ontstaan uit een persoon. En die persoon, dat is de leider en die heeft volgers. Ja. En ik denk ook dat alle kamerleden van de PVV, en nou zeg ik het misschien heel oneebietig, maar dat is gewoon het stemvee van, jo, van Geert Tilders en meer niet. En dan moeten ze genoegen meenemen. En als ze dat niet willen, dus als ze de volger, de leider niet meer willen volgen, dan houdt het gewoon op. Ja, en dat vind ik, dat vind ik ook. Hè? Maar dat, dat, jij zegt het ook met instemming of zeg je dat is tenenkrommend? Nee, dat is... Dat is kijk, Geert heeft zijn functie in dit democratische bestel. Ja. Geert die stelt dingen aan de kaak en die krijgt, uh, die krijgt als mensen aan mee uh, de, en dat, dat geeft zijn stemmen. Nou, en, maar als Geert wegvalt, valt zijn functie weg en valt zijn partij weg. Punt. Ja, dan ben ik, nee, dat is ook het grote verschil denk ik met andere partijen waarin een fakkel al jaar en dag wordt overgedragen naar nieuwe eerste man, nieuwe eerste vrouw, nieuwe eerste man. Bij Wilders is dat niet. Zodra hij zijn stokje overdraagt, zou er misschien wel eens wat kunnen veranderen, denk ik. Maar wat het probleem is, nee, geen probleem, maar andere partijen ontstaan uit verenigingen. En bij Geert Wilders, Geert Wilders is uit de VVD gekomen. Die is voor zichzelf, en dat, en dat is op zich verschrikkelijk knap, die is een eentje, en net als dat we nu natuurlijk zien. Maar die is, heeft een heel imperium opgebouwd, maar het is wel... De leider met zijn volgers. Ja, en ja. dat moeten we gewoon herkennen. Absoluut. Eén stom van maanden, dankjewel. En daar is hij ook denk ik heel erg uh, ja, trots op. Maar ook heel, daar, daar, daar wil hij zich even inspannen dat hij dat niet verklooit. Dat is denk ik ook wat Wilders drijft. Uh, Chris Albers, die weet zeker wat wil Wilders drijft. Want uh, Chris schreef het boek achter de PVV. Hij is ook docent politieke communicatie. Goedenavond Chris. Chris, goedenavond. Ben je daar? Ik hoor helemaal niks. Nou, dan gaan we gewoon weer naar een bellen toe. Want John Swilvers uit Vlissingen. Zeg maar, John. Ja, John, zeg het maar. Dat was John. Dan gaan we naar de volgende. Deleri, Mustafa uit Delft. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Het is uh, Lerim om uh, uh, beter uit te spreken. Hallo. Sorry, dacht Lerim. Hallo, goedenavond, Joost. Vertel. Uh, ja, ik ben uh, eens met jouw uh, stelling. Uh, omdat uh, uh, Geert Wilders is voor zichzelf begonnen eigenlijk. Met een, uh, met een eigen beweging. Ja. En heeft uh, volgers meegekregen, wat eigenlijk het vorige uh, Beller ook uh, noemde. En ik, ik geloof heel sterk in datgene wat die, uh, Houdini van zijn partij heeft ingericht. Ja. Om het te besturen en zelf te zorgen dat zijn idealen, dat, datgene waar hij voor staat. Uh, ook, ook bereikt worden ja? en ik, ik geloof best wel dat op termijn hij open zal moeten staan voor een andere inrichting van zijn partij. Mm -hmm. uh, alleen ik denk dat hij eerst uh, moet bewijzen aan dit ja. land uh, datgene wat hij voor staat is ook bereikt. Ja. Ja. En als het zo is dat hij dan, uh, het kan ook niet anders, want hij zal ook niet eeuwig leven, uh, ook wel lopen moeten staan voor andere ja. voor mensen die. Nou, ik denk dat jij de spijker raakt met een of andere hamer, wil ze dat noemen. Want dat klopt, hij zal dat op termijn misschien kunnen gaan doen. Maar nu zeg jij ook met mij: dat is te vroeg, daar is de PVV nog niet aan toe. Nee, absoluut niet. Okay. We, hebben, we hebben het ook gezien met, uh, met andere partijen. Ja, en ja. Uh, als we ook kijken naar de andere partijen die we in dit land hebben, mm. wil niet zeggen dat dat allemaal goed gaat. Nee, nou, de SP is een uh, voorbeeld, hè, waar je dat toch heel, nog niet zo lang geleden ontstaan en dat is toch vrij geoliede de machine met leden. Dus het kan wel, de Lerim. Het kan wel. Ik ga even naar Chris Albers, dank je, Lerim. Nou, dan zie ik ook dat Chris weer weggevallen is. Ik. Uh, nou, ik zie nu wel Heijn Groen, maar Chris, wachten we nog even op. Heijn, goedenavond. Goedenavond. Regeer maar. Het, de oorzaak van al dat gedoe wat we steeds weer hebben... want kort geleden hebben we het met de oudere partij gehad... en er worden alle dingen naar voren gehaald. We moeten niet dat bedriegelijke, ondemocratische kiesstelsel... in Nederland moeten dus van de baan zijn. De kiezers... Want de achterban van de politieke partij is niet meer dan 4%. Nee. Dus 96% is schijnlid van de politieke partij. Maar ze wordt wel opgezadeld met alle spelletjes van de dames en heren. Precies. Mensen die op Rutte hebben gestemd, die kregen gratis Samsung erbij. Ja, zo is het ook Hein, Dat is waar. Dus we zijn het eens. Dankjewel Hein Groen. En nu kan ik zeker wel naar Chris Albus, want daar is hij. Chris, goedenavond. Ja, goedenavond. Sorry voor de miscommunicatie, terwijl jij nou nog net een docent communicatie bent. Uh, jij schreef het boek achter de PVV, Chris. Jij weet er van alles van. Uh, ja, ik zeg, uh, de politieke partijen lopen leeg qua ledentallen. Niemand wordt meer lid van een politieke partij. En, en in die PVV begint gek genoeg iedereen te zeggen... we moeten een ledenclub worden. Dat is toch niet reëel? Ja. Dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Ik bedoel, kijk, mensen worden helemaal geen lid meer van partijen. Dat is precies wat je zegt. Dat hele idee van dat politieke partijen massa-bewegingen zijn... dat is heel erg uit de tijd. Dus ik bedoel, daar moet je gewoon over ophouden. Kijk, de enige vraag is wel... als de PVV ooit op lokaal niveau ook een machtsfactor wil zijn... ja, dan zul je wel iets moeten organiseren om meer mensen aan je te dienen. En dat kun je niet doen zolang wilde ja, ja. eentje al het al het tuitje trekt. Jij bedoelt als pool voor talent? Nou ja, kijk, een pool voor talent. Ja, zo zou je dat zo kunnen zeggen. Maar ik bedoel, mensen zullen in ieder geval... Dat, je kunt dat gewoon niet in je eentje... Nee, kun je, dat, uh, kun je dat allemaal bepalen. Ik bedoel, als jij in 400 gemeentes mee wil doen... Of al in 20 gemeentes... Dan wordt het natuurlijk voor Geert Wilders al niet meer te behappen. Nee, maar nou zeg ik Chris... Echte democratie gaat om kiezers, niet om leden. Nou ja, dat is, ook, dat is ook zo. Dus in die zin zou je je ook kunnen voorstellen... dat er een groep van mensen is die de PVV bestuurt en die bepalen wie er dan op allerlei lijsten van gemeenteraden kunnen komen. Maar ik bedoel, één persoon is natuurlijk wel heel erg weinig... Ja. om alle beslissingen te nemen. Dus in die zin is het natuurlijk in dat punt wat Louis Bontes maakt... daar zit natuurlijk op zich wel wat in. Ja, maar nou vind ik het apart dat Bontes dus met een grote mond... Uh, heel weinig steun lijkt te hebben uit die PVV-fractie. Over democratie gesproken. Misschien trekt hij wel aan, in zijn eentje aan dat touw. Nou ja, kijk, dat, het zou best eens kunnen dat Bontes een eenling is... maar het probleem is natuurlijk wel... kijk, die, die PVV-kamerleden hebben natuurlijk uiteindelijk wel allemaal een eigen mandaat. Dus ze kunnen natuurlijk uiteindelijk wel zelf hun mond open trekken. En het is natuurlijk belangrijk dat ze dat, ze, dat, ze dat ook doen. Ik bedoel, kijk, als al die PVV-kamerleden morgen denken... Uh, ...wij vinden dat de grenzen open moeten gaan... ...dan kunnen ze dat gewoon als Kamerlid gewoon vinden. Dus in die zin is die machtspositie van Wilders... Is, ja, het kroneel, is die natuurlijk helemaal op niks gebaseerd. Ja, maar dan lig je eruit natuurlijk. Als je dat zegt, dan, dan, dan heb je een ja, probleem. Dat, dat, nou ja, dat, het, is, dat is natuurlijk nu wel zo... ...maar het is natuurlijk niet zo als 14 PVV'ers dat 14 denken... ...van weet je, we gaan de club democratiseren. Nou, de, boel, de, wo de, er kunnen. wordt wel precies gezegd dat Trojka, Agema, Bosma... Uh, he, Martin Bosma en Wilders... daar moet je... die, die delen de lakens uit in feite. Dat zijn de twee vertrouwelingen van Geert, Wilders. Ja. Is dat nou zoals 11... of hoeveel hebben ze dan nog? 12 tegenstanders... iets anders willen dan die drie. Dan gebeurt het niet... Nou, dan gebeurt het wel. Uh, dat is namelijk dat, dat, dit gaat dus precies over wat je taakopvatting is. Ik bedoel, die PVV'ers zitten er allemaal leuk op het plus. Die zitten allemaal leuk een flink salaris op, op te strijken. Ik bedoel, ze hebben een eigen mandaat. Dus ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. En dus zij kunnen gewoon met de twaalfen zeggen... PM, uh, mensen van de trojka, we doen hier niet meer aan mee. Wij willen voortaan ja, daar... Uh, maar dat had niet winnen, gebeurd, Chris. Ja. Maar dat gebeurt dus niet. Dus blijkbaar vinden de ongrausjes enzovoort het prima zoals het gaat. En ik ja, denk dat ze ik gelijk denk hebben. dat ook het probleem is. Ik denk het probleem, van, het probleem is dat al die mensen, als je wil dat de PVV democratiseert, dat de PVV een grotere rol gaat spelen. Daar moet je iets aan doen. Want anders kun je in al die gemeentes en ook in die provincies, want daar zie je het ook gebeuren. Ja. Dat kun je niet in de hand houden. Dus het moet anders georganiseerd, een beetje anders georganiseerd worden. Anders is het dat je een ledenpartij moet zijn. Ja. Um, maar ja, goed, dan moeten mensen wel hun bek opentrekken. Uh, om populair ja, je te zegt het en dat even doen duidelijk. De kamerleden niet. Precies, precies. Tot slot, eigenlijk Chris. Is dit nou een storm in een glas water? Bontes, het hele verhaal van dinsdag, komende dinsdag. Of het begin van het einde van de PVV? Nou, het, het einde van de PVV is het zeker niet. Kijk, laten we even eerlijk zijn. Uh, meneer Bontes is totaal onbekend. Dus uh, meneer Bond, ik ben trouwens niet normaal geweest. Dat is hartstikke leuk voor de man. Maar nou, als meneer Bond is, morgen uit de PVV zou stappen. Ja. dan is hij gewoon totaal irrelevant. zoals Rita Verdonk dat het een tijd lang was. Ja. En dan is iedereen het over twee weken weer vergeten. Oké. Okay. Chris Alberts, dankjewel. schrijver van het boek Achter de PVV. Frederik Smit zegt. Je weet dat je je biezen kunt pakken bij de PVV. als je over inspraak en democratie begint. Die is het eens. Joris van Haren zegt op een stelling. meer democratie binnen de PVV is gewoon onzin. Die zegt nee. De PV blijft sterk door wilders alleen. Is het ook mee eens? Nog een korte reactie van Peter Janssens in de file op de A9. Dag Peter. Ja, dankjewel. Goedenavond. Uh, ik denk dat het heel normaal is dat een beginnende organisatie niet democratisch wordt geleid. Uh, in het begin werd D66 op, opgericht. Hmm. En was Hans van Mierlo het boegbeeld van de partij. En pas langzaam is dat een uh, volwassen organisatie geworden. dat zal ja. met de PVV niet anders zijn. Precies, Peter. Het kan een tijdje duren. Dankjewel, Peter Janssen. en sterkte in de file. We zijn het door. Bas Hendrik zegt nog eens... een partij zou steun of kritiek moeten krijgen op basis van ideeën... niet om de organisatievorm, toch? En u kunt daar veel meer tweets zien op... Hekje eens en hekje, hekje oneens... Tot zover het geluid van rechtsluisteraars. Straks Kunsthof met schrijver-filosoof Stine Jensen. Petra Possel presenteert het na het nieuws van zevenen. Vergeet morgenochtend alsjeblieft niet naar vandaag de vrijdag te kijken van WNL. Nederland 1 van 7 tot 9. met al het ochtendnieuws. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspits WNL of op apenstaartje Eerdmans. Dan kom je bij mij uit. Morgen ben ik weer van de partij. Vanaf half 7 voor een nieuwe dosis debat. en gesprek, een heel fijne avond en tot morgen. Nu laten we een fragment horen dat we altijd graag draaien. Het NOS Radio 1-journal